Het weer wisselend bewolkt en op veel plaatsen mist of nevel. De temperatuur ligt net boven het vriespunt. Overdag grijs, af en toe motregen en zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Privacy komt steeds vaker in het geding. Ja, als ik in een in mijn been breek en ik kom op de eerste hulp, dan gaan ze me meteen filmen voor de tv. Lekker. Of anders heb ik ook kans dat mijn dokter weer bij de bakker gaat vertellen wat er met mij aan de hand is. Hè? Bakker, drie krentenbollen en een half wit. En weet u dat die vrouw die net met een half bruin de winkel uitliep, dat die aan bij je hebt? Ja, dat kan je allemaal krijgen straks. Of, of ik laat mijn vetschort weghalen. En de volgende dag legt mijn vetschort al op straat. Hè? Bij wijze van spreken dan. Want daar hadden ze dan ook weer een camera opgehangen. Of, of vergeten weg te halen. Maar ja, iedereen zet ook al zijn hele hebben en houden op het internet. Hè? Met je facelift op Facebook. En eh, twitter het er maar uit, jongens. En wat kunnen we nog meer verzinnen voor de reality. Hè? Een tv-special vanuit het riool. De pot ingefilmd. Daar komt hij aan, dames en heren. Wat een prachtexemplaar exemplaar. En van een bekende Nederlander. Succes verzekerd. Nou, let maar op. Er komt een dag. Hè, dan krijgt iedereen er ineens genoeg van. Van al die reality en, en dat hysterische contact. En dan kruipen we weer massaal in onze schulp. En daarna gaan we dan weer schoorvoetend bij elkaar op de koffie. Ach, het zal mijn tijd wel duren. Altijd een lekkere dooddoener, maar ik weet geen andere. Afin, hou de boel een beetje binnen boord, hè? dan raakt de wereld niet geheel gestoord. Doei! <tieding> Lieve luisteraars, uh, klik op, uh, kijk op groentevrouw.com voor, uh, voor meer mooie wetenswaardigheden. En, maar luister eerst naar mijn gasten vannacht. Dat zijn uh, de jongens uh, uh, Luik, ja, zo moet je maar zeggen, uit, uit Rotterdam. Ze maken namelijk de perfecte nachtmuziek. Klein gevaar daarbij is dat u in slaap valt. En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling, hè? Oh, jee. Of is dat oké, okay? Lucas? Mag het wel? Dat is oké. Okay. Het is oké. Okay? Oh. Nou goed, Lucas Dikker is de man achter de band, uh, achter de band Luik. Hè. Luik, zo werd hij vroeger genoemd door dus zijn ooms, geloof ik, las ik ergens. Vandaar. Dus je moet helemaal niet denken aan die Waalse stad hè, onder Maastricht. Kennen jullie die stad wel? Je kent niet eens Nooit Luik. geweest, nee. Echt niet. Nee. Het is wel een bijzondere stad. Ik vind het wel. Uh... Nou goed, de sfeer van die stad past eigenlijk wel bij deze muziek. Uh, Lucas uh, zingt en doet de gitaar. En dan uh, Simeon uh, op de bas, hè. En dan Keimpe, uh, die zit achter de drums. En dat doet hij heel rustig, moet u daar maar horen. En uh, Gerrit, die uh, doet uh, en gitaar en toetsen en orgel. En, uh, nou ja, goed. en jullie hebben vanavond opgetreden? Ja. Waar? Um, Rotterdam, Rotterdam. En was leuk? Was leuk. Was vol? Ja, was goed vol. En hebben ze allemaal goed braaf geluisterd, de mensen? Niet iedereen. Maar een hele... Nee, echt meer dan genoeg. Ja, dat was hartstikke top. Nou goed. Jullie zitten ontzettend in de lift. Het eerste album, Aals, is erg goed ontvangen. Niet te geloven, hè? Ze is hier allemaal smilende gezichten. Nou ja, goed. Laat maar horen hoe jullie klinken. Hier. Uh, hoor ik het nou nog? Ja, er zit zo'n geluid onder. Hoort dat? Hoort dat? Mm. Dat, dat is wel expres, ja? Dit, die? Ja, die. Ja. Wat, oh, wat zit je daar met je voeten? Wat hebben jullie toch een hoop knopjes op de grond staan? Wat is dat allemaal? Dat is geen gitaar meer spelen, maar wat? wat die hele batterij, uh, uh, Lucas, bij je voeten. Leg even uit ja, hoe. Wat ze dat? Ja, wat wat uh, doet het een, wat doet het ander? Kom op. Compensatiegedrag. Ja. <lacht> nee, het is gewoon. Ja, Slachtsverlenging. <lacht> nou ja, het is gewoon een heel. Je kan met gewoon met kleine. Een beetje. Ja, uh, hoe noem je dat? Ja, een beetje kleurverschil uh, aanbrengen met. Weet je wat, ja? Of. Je klopt net een beetje meer. Ja, ja, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay, <laughs> Weet je. Ja. Expressie geven. Een beetje expressie geven is heel goed. Oh, ja. Nou, we gaan straks door. Ik ga eventjes opzommen. Ik neem nog een kopje koffie. En. Nee, wat een grapje. Uh, ik ga opzommen wat we de rest van de nacht hebben. Uh, ik heb nog een gast. Na drie uur praat ik, praat ik met uh, Arthur van Amerongen. Hij was hier vier jaar geleden ook al. Uh, toen zijn boek uh, Brussel, Arabia verscheen. Zijn zoektocht uh, naar het leven van de ware moslims in Brussel. In goede en kwade zin. Maar vooral een zoektocht naar de zingeving van uh, Arthur's eigen leven. Hè? Een boek als een Catharsis. Nou, hij gooide daarna het roer om en hij vertrok met zijn uh, liefde naar Zuid-Amerika. Lief Shut up. Even, even stil, jongens. Maar even dit vertellen. Uh, uh, uh, hij ging naar Zuid-Amerika, naar het gezellige Paraguay. En deze week uh, kwam zo'n roman uh, Mambo Jambo uit. We heb ik een prachtig hoorspel vannacht. Pareltje wederom in twee delen. Kan niet anders. Maar ja, eigenlijk vier delen. Maar u krijgt er twee eh, en volgende week de andere twee. De titel is Aarde der Mensen. En het voert ons naar het Indië van rond 1900. En het is geschreven door eh, Pramuja Anantatour. 1982 gemaakt door Cairo, eh, Door oud-collega Louis Wett, Samen met Johan Dronkers. Erg boeiend. Nou, uh, dat betekent dat het mysterie van Emily deze nacht verschuift... naar de vroege ochtend, dat ik het maar even weet. Dus ik ben benieuwd wie dan nog belt en wakker is. Goed, laatste uur komt, uh, wordt dus eigenlijk een uh, Jan Emoes muurtje, uurtje... met track tracers, zijn gesprek met zelfbenoemd popprofessor... Uh, Rex van Beuningen en een vers mysterie. Uh, muziek, uh, uh, uh, nou, dat gaat ze allemaal nog wel horen. En we sluiten af met uh, onze eigen wereldnet, Harriet, vanuit Cuba. En we hebben natuurlijk een website, www.adelinevanlier.nl. Kan je podcasten, kan je zelfs op abonneren, je kunt ook mailen... Naar het Goede Leven, het kan me ook bevrienden op Facebook, dan, dan post ik al die dingen zo snel mogelijk. En eh, nou, nu, nu mogen jullie weer kletsen, want jullie zaten af te spreken van welk nummer gaan we nu doen. Oké, okay, doe maar rustig even overleggen. Ja, nou, we zijn er al uit. Deze ja, ja, zijn er al uit, ja. Nou, dan mag je beginnen. Oké, okay. De floor is yours. Dit heet This My Grow. Men may go. Jij bent de, de man achter uh, Luik, al oh, wil je natuurlijk alles samen maken. Maar je bent toch de initiatiefnemer. Dus eerst doe ik eventjes heen. Ja? Uh, ja. Ik, ik ga je gewoon even. Uh, de doopzee lichten. Oeh. Uh, geboren getogen, Maarsen? Nee. Nee, alleen maar geboren of wat? Nee, maar, maar... geboren Utrecht, maar. En getogen. Half in uh, Olst. Olst. En, dat, en dat is? Dat is uh, een doopje tussen. Uh, Deventer en Zwolle. Oh! Oké, okay, hoe, hoe, hoe kom ik dan naar Maarsen? Hoe kom ik dan naar Maarsen? Ja, ik heb een, een jaartje in Maars gewoond. Oh jeetje. Dus het is Utrecht, dus. Oost, Maarsen en ja, Rotterdam? Rotterdam, ja. En daar woon je nu? Ja. Ah, Oké. Okay. Goed. En uh, kom je in een muzikaal uh, nest, een muzikale familie? Uh, ja, zeker wel. Ja? Ja. Wat deed je? De, je vader en moeder ook uh, muzikaal? Uh, ja, met, met name mijn moeder, ja. Wat, wat doet ze? Wat deed ze? Uh, ja, ze, ze, ze, ze zingt veel, gewoon. Uh, ze Bege begeleidt zichzelf op gitaar. En oh? Ja, ja, gewoon... En, en, en uh, heb je ook broers en zussen? Ja. En zijn die ook muzikaal, net zoals jij? Uh, nou, mijn broertje is wat aan dj'en. Verder, uh, nee, nee, niet met niet muziek bezig. En wat zong je moeder of wat zingt je moeder? Uh, Bob Dylan, veel. Oké. Okay. <laughs> en is, is dat ook, ook wat je het eerste hoorde als kind, bewust? Uh, nee, dat was de, de Beatles van mijn vader. Van mijn vaders kant, ja. Eerst veel Beatles. Ja, en Beatles en mijn moeder Bob Dylan. Mijn moeder weer meer de folk, folkie kant. Okay. Mijn vader meer, ja. Weet je nog het eerste plaatje wat je kocht? Of downloaden? Uh, ik weet niet. Uh, je bent al jong. Nee, nee. <laughs> nee, de eerste plaat die ik kreeg was uh, What's the Story Morning Glory van uh, Oasis. Oké. Okay. Ja. Ja, ja. Super plaat. En daar, daar heb ik ook, ja, dat, toen ik jong was. Dat, wat, ja, dat is wel wat later. Toen. Weet, 10 11 12 of zo. Ja? Ik was al wel echt vroeg met de Beatles gewoon. die heb ik echt helemaal. dat was he dan waren jouw helden. ja ja, ik heb echt. Vroeg... Dat is een goede basis hè de Beatles. ja goede uh... basis ja. heel veel kinderen ja. hebben dat. dat vind dat... ik echt te gek. ja dan ja, heb je in ah. ieder geval uh... dat zit dan al goed. Ja. en weet je nog je eerste concert? oh. eerste keer dat je naar een bandje ging kijken. Of was op school misschien? nee weet ik eigenlijk niet meer. Ik kan me niet zo iets nou, het eerste dat indruk op je maakte dan. Het eerste concert waarvan je zei, wauw, daar wil ik ook staan. Oh shit, dat vind ik ook moeilijk. Echt waar? Ja, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zo over nagedacht of zo. Je gaat wel eens kijken naar andere mensen. Ja. <lacht> nou, is het grootste concert wat je echt fantastisch vond. Ja, ja de vetste. ik heb twee concerten die ik allebei in één jaar in de Paradiso heb gezien. Eén nee? was beneden in de, in de grote zaal was van de Mars Volta. Ja, en, ja, uh, oh, ja, ja, de marsvoltaal. Ja, ja. Die, ja die had, en uh, iets later, datzelfde jaar in de, in de bovenzaal, de Dirty Projectors. Oh, die ken ik niet. Nou, dat was allebei echt... Uh, hey, dat, waren, dat zijn wel vette twee, ja. De Dirty Projectors, vertel eens oh, dat. Dat is ook. een, uh, een Brooklyn-bandje. Uh, en die, ja, die maken ook pop, popmuziek, maar dan met heel veel gekke invloeden. Uh, vanuit wereldmuziek en klassieke muziek. Oh, okay. en, uh, ja. Lekker alle kant op. Ja. Het, uh, uh, uh, jij kreeg uh, uh, een, een recorder toen jij een jaar of wat was. Een uh, vier sporen recorder. Ja, ja, ja dat, dat is echt toen ik 16 was. Ik ben wel echt begonnen met, uh, samen met een vriend van me samen, waren we eigenlijk al echt vanaf heel jongs af aan een beetje aan het klooien met cassette -decks, twee naast elkaar en dan, uh, ja... Uh, links een uh, hitje van de radio en dan rechts wij zelf met gitaren een beetje meespelen. Echt wel meespelen, ja. Ja, dat is zo. Maar inderdaad, op mijn zestiende kreeg ik een vier sporen zo'n digitaal vier sporen recorded ding. En toen ben ik voor het eerst, ik speelde daarvoor al wel in beentjes, maar toen ben ik voor het eerst voor mezelf liedjes gaan maken, zeg maar. Toen al? Ja. ja. Nou dat is nu, wat joh hoe oud ben je? Uh, 25. Oh, dus dat is 10, hey. 10 jaar geleden. Ja, bijna, bijna 10. <laughs> bijna tien jaar geleden. <laughs> Oké, okay. uh, wat maakte je toen? Klonk dat heel anders dan wat je nu doet? Waren dat meer Beatle liedjes? Of? Nee, ja, ja, als ik, ja, het was toen meer een beetje... het vladderde alle kanten op of zo. Maar ik, ik heb wel, het was wel heel grappig... of ja, ik, vond, ik vind het zelf wel grappig... dat ik eigenlijk, zeg maar, sinds, sinds ik met Luik weer bezig ben... hoor ja. ik ook wel, ja, dat, dat komt met de oude dom of zo. Oké, ja, dan ga je reflecteren. Maar ja? Nou ja, weet ik veel, ik, ik, kom wel, ik hoor nu wel weer dingen in Luik... die er toen ook al in zaten of zo. En die jaren. Nee, niets op gelet heb en nu komen ze opeens weer terug, ja, ja. dus het was juist. Ja. maar toen was het wel, ja, ging het gewoon alle kanten op, zo gek als het maar kon. ja, maar je trad er wel ook wel op met beentjes al toen. ja, ja, inderdaad. Dus daarvoor heb ik gewoon wel ja, een beetje ja metal uh, metal uh, hardrock. Uh, ja, dat is toch ook. heel iets anders. Ja. metal hardrock en dan dit. ja, maar, ja, dit is ja. een soort uitrusten van de metal hardrock of wat? <laughs> Juist. Wauw. Maar goed, en, en wat had je dan voor droom uh, op de middelbare school? Uh, wat zag je jezelf laten worden of zijn of doen? Um, ja, ja, muzikant. Toch ja. wel? Dat, ja. dat wist je wel heel snel. Ja. ja, want ik, ja, nou ja, ja, ja, ja, ik, ben, ik ben altijd met muziek bezig geweest. Ja. En, toen, en met nou... zelf liedjes maken. En, uh, ja, en, en ja, met die spoorrecorder, daar kwam heel erg... En dat is ook een beetje van wat, wat beentjes die ik toen tof vond... een beetje ook deden, was gewoon dat thuis opnemen. Dus, weet je ik kon toen gewoon thuis platen maken of zo. En dat, nou ja, dat was wel een soort van... Ja, dat, ja weet ik veel, dat, dat vond ik echt... Uh... Je maakte ook je plaatjes, deel je uit, neem ik aan? Ja, ja. Oh God, hey, jammer dat je niet eentje meegenomen hebt meegenomen. <laughs> Even willen horen. Hey, en dan, uh, uh, naar een, een popopleiding of een... Um, ja, klopt. Ja. Waar? Uh, Academie voor Popcultuur in Leeuwarden heb ik gedaan. Ja, waarom die? Um, ja, er, bij het, het consultorium niet aangenomen. En, oh. Uh, <laughs> maar oh ja, oh ja. En, Enschede heb ik ook op poptoelating gedaan, maar dat, nou, ja, dat ging ook helemaal mis. En dat was, ja, en dit is gewoon, een, ja, de Popacademie is, ja, is wat vrijer, zeg maar, en uh, kleinschooltje. En uh, ja, ik weet niet, uh, ja, Het Kleins... wat minder in dat, in, in weet je wat, de rockacademie of zo. Dan moet je ook wel echt goed popmuziek kunnen spelen. En de popacademie moet je gewoon mooie dingen maken. Of authentieke <laughs> dingen maken of zo. Oh, Oké, okay. nou, ja. dat is toch anders. Ja, ja. ja. Daar is daar meer... Ja, daar was, ja, daar was, een andere daar... cultuur. Echt wel een andere cultuur. Ja, ja ik weet niet. Ik, heb niet, ik heb, ben nooit op de ja. rockacademie. Of weet ik, iets anders geweest of zo. Maar. Maar dat... hey, en die een paar andere boys hebben daar ook gezeten? Ja, Ger Gerrit en Kuimp hebben er ook gezeten, ja. Oh, daar ken jij ze ook van natuurlijk. Ja, ja. en Simeon die zat, weer, zat, zat eerder toen ook met Keimpen uh, uh, in beentjes. En dus die, nou ja, okay, ja die dus ik ook allemaal. Ja, via daar. Uh, wat heb ik hier, Johnny Cage, wat is dat? Heb je ja, waar... dat? Ja, dat is een beentje waar ik eerder in gespeeld heb. Ja. En jij hebt ook bij, uh, zij is hier te gast geweest, Irene Wiersma, bij ja. Flux. Heb je ook Club. gezeten? ja. ja. Rare meid. Ik vind het wel lief. Oh, ik heb, echt, ik heb ook zo'n cd'tje gekocht van haar, die ze helemaal zelf gefrummeld had. Voor uh, mijn eigen geld. Want ik vond het zo zielig, want ik dacht, nou heeft ze van de week weer wat te eten. Ja, toch? Want het is een armzalig bestaan, hè? Radio maken en dat bandjes is het, ja. zijn. Ja. Armzalig. Quascenten dan, hè? Klinkt wel heel... Alleen qua centen. Ja. Goed. Hey, um, in het hoge noorden dus heb je een tijd gezeten. Ja, ja. En toen, uh, uh, ja, na nou, tal van beentjes Pluto. Ja. En hoe kwam je dan in Rotterdam terecht? Ja, nee, dat is een beetje, ja, beetje toevallig. Wij, wij kennen elkaar allemaal uit Friesland, of, ja, uit Leeuwarden... En, en een beetje Groningen, zeg maar. En ja. Nou ja, langzaam maar zeker ging iedereen één voor één... toch naar de Randstad of zo. En dan was het, nou ja, of, of Utrecht, of Amsterdam, of Rotterdam. Ja, laten we eerlijk zijn. Ik, je, ja. Maakt het uit, je bent... Uh... Nou ja, het is... Oh. <lacht> ik dat er niet in Friesland blijven zitten, of wel? Nee, nee, nee. Zelfs niet in Groningen, hè? Je gaat er naartoe voor Noorderslag en dan al dan, oh, wat erger. Ja. Ja. ja, toch? Ja, dat, dat weet ik niet hoor. Gaan we ons niet <laughs> uitlaten. Hey, Maar Luik was eerst een gelegenheidsproject, hè? Je ja had zoiets van, uh, nou, ik heb ten, al die liedjes. Nu wil ik dat wel eens gewoon een keertje uitwerken. Ja, ja, ja. ja ik was met Gerrit uh, aan zijn uh, album aan het werken. Uh, ik was dan de producer, zeg maar. En uh, ik had toen zelf liedjes gemaakt. En toen uh, was ik dus met Gerrit en Christian uh, uh, die ja. daarin drumden. Nou ja, waren we gewoon intensief aan het werken. Het was zo van en, nou ja, uh, nou ja, hadden we makkelijk een groepje bij elkaar om dat gewoon even af en keer te proberen. Ja. ja ah. Oké. Okay. Hey en, en, en waarom dat trage? Wat, wat, wat trek je daarin aan? Je, je noemt we noemen het slowcore of whatever. Ja. wat, wat is dat? Um, ja. Nou ja ik, heb, ja, ik heb wel iets met, gewoon met... Uh, ik, ja, voor mij komt het een beetje vanuit een soort uh, hip-hop, R&B-achtige grooves of zo. Alleen dan gewoon, zeg maar, die, daar zit ook dat trage en waardoor je een soort groovy... Het moet een soort, het is eigenlijk een soort Ik denk dat het vanuit het een beetje groovy ding, wat, wat ik heel, waar, ik, ja, waar ik ook een beetje mee opgegroeid ben of zo... En nou ja, dat, uh, ja, dat, ja, dat is een beetje traag uitgevallen dan uh, <lacht> zo... Zoiets. Zoiets. Ja en, en het, nou ja, en het geeft gewoon... Ja, ik, ja, ik weet niet, het geeft gewoon heel veel ruimte. En dat, nou ja, dat past... Dat, dat doen we zowel in de noten als in de ritmiek. Gewoon, um, ruimte uh, laten voor, voor alles. En dan. Het is gewoon ook heel geconcentreerde muziek. Ja. Want je zit heel erg naar elkaar te luisteren. Je, zit, hè, je speelt heel erg samen. Ja. Misschien wel meer dan als je gewoon lekker zit te rammen. Ja. Ja, want als, ja, inderdaad. Als je, gewoon, als je heel weinig... Dan moet, heeft iedereen een... Ja, dan Partij, moet ja, iedereen. Maar omdat het zo klein is, dan, nee, dan heb je niet. Uh, ja, weet ik veel. Als, als Kijmpen uh, met de drums gewoon alle zestiende zou spelen. Tikken, tikken, tikken, tikken. Ja. Of weet ik wat. Dan heb je allemaal de kleine telletjes... Om, om, op, ja, om je nootjes tegenaan te leggen. En als je er maar heel weinig speelt, dan moet je, moet je allemaal precies op het goede moment uitkomen. Zeg maar. is echt, dit is veel moeilijker, hè? Ik vind hè, hoe Keim, Keimpe, hoe jij drumt, dat vind ik heel knap. Want het klopt helemaal, hè? Het is echt. Ik zou, maar ik zou helemaal gek worden. Van, van, je moet je zo inhouden. Ja, dat komt goed Oh shit, ik heb hier, wacht, ik heb hier een microfoon. Ik ga, mag wel even, die is langer. Oh, alleen mijn koptelefoon. Jezus, dat gaat helemaal niet. Die jongens zitten allemaal verstopt daarachter. Wacht even. Wat? Oh nee, wacht, ik heb hier een gangetje gevonden. Eens <lacht> dus even kijken hoe... Ja. Nou? Ja, op je je je van uh, dat je het knap vindt en dat je niet moet inhouden, zeg maar... of ik dat of ik dat, dat, daar, uh, dat komt omdat uh, ik eigenlijk helemaal geen drummer ben. Dus dan, dit is het enige wat ik kan, zeg maar. Dus dat scheelt enorm! Ja, dit, hier ben ik mee begonnen, dus dit is ook het enige wat ik kan. En, uh, en uh, het moet ook niet veel gekker worden. Maar wat is dan je, je eigenlijke instrument? Uh, ik ben uh, eigenlijk gitarist. Oké. Okay. zit je ook nog in een ander bandje? Waar je dan gewoon gitaar speelt? Ja, ja gelukkig wel, dus dat uh, kan ik gewoon nog wel. Maar dan nou begrijp ik het helemaal. Nee, dit kan ik me helemaal voorstellen. Dit is gewoon een drummer. Die een echte drummer die zou dit nooit van. kunnen. Nee. Die nee. zou gek worden. <laughs> Zie je, dat heb ik goed gevoeld. Oké. Okay. Nou, laat nog maar eens wat horen dan. Ja. Okay. gaan we zo door. Uh, gaan we doen? Gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ah. Try. They've been told Nog een keer komen zitten. Want ik vroeg me af... Uh, uh, hoe verre jullie hier nou bij improviseren? En hoe nou echt alles helemaal vast ligt? Uh, nee, in principe ligt, ligt het allemaal wel vast. Ja? ja? Niet, je improviseert niet... Uh... Uh, nee. nee, we hebben wel liedjes waar gewoon... Ja, dat is natuurlijk, ja, daar zit er ruimte in. Uh, Precies, ja. Ja. En het, ja, ik weet niet... Nee, improviseren is het gewoon niet het goede woord. Maar het is gewoon, ja, het is gewoon de juiste noten... De juiste plek. En... Ja. Weet je wat mij opvalt? Uh, deze cd als, uh, die, um, je zou zeggen nou ja, die nummers uh, uh, die kunnen uh, uh, tot, uh, tot, uh, tot het eeuwige, eeuwigheid doorgaan, maar het zijn in, in principe ik geloof wat is die, 35 minuten? Denk ik. Ja, ja. Het zijn uh, redelijk korte nummers. Terwijl ja. bijvoorbeeld die hier zo, dan denk ik nou, is het opeens afgelopen, denk ik had het best nog een minuutje door kunnen gaan. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Nou daar ja, dat is een lekker gevoel, toch? Ja. Maar waarom zo kort? Uh, nou nee, ja, dat is niet zo. Ja, er zijn gewoon wel vier, vier minuten liedjes bij, toch? Ja, ja. Ook kortere. Ja, en ook langere nog. Ja. Nee, ja, ja, nee, weet, weet niet. Uh, nee, dat is, ja, dat is geen keuze of ja, maar, ja, nou, ik, ja, ik denk wel dat het ook gewoon in de structuur zit, gewoon van iets. Um... Ga zitten, jongen. Neem, neem wat ja. te drinken, hè? Neem rustig even. Geef ze een biertje, want jullie hoeft er niet niet allemaal te rijden. Kijk nou goed, okay. kijk wil jullie niet aan de drank helpen. Maar goed. <lacht> wat zei je? Nee, um, nou ja, kijk, bijvoorbeeld uh, iets als, weet je, liedjes met ref, refreintjes. En, uh, uh, weet je, er zit heel veel herhaling in onze liedjes, in, in de fragmenten in onze liedjes, ja. maar ook, um, nee, weet je, zoals dat eerste nog wat speelde, spelen, We're Both Extra Mind is gewoon een completje. Hè? En daarna, uh, dus uh, het zit ook een beetje in de vorm, dus, zeg maar. Je, en, uh, je, initieert iets zeg maar ja. en dan nou ja, en en dan laat je het ook weer los of zoiets weet je, wel? je uh, ja, zoiets proberen we denk ik ook als als het, als de, kort, de liedjes kort uitvallen dan is dat een beetje ofzo. ja oké okay, nou goed uh, jullie zitten bij Snowstar uh, uh, Recordings er zitten ook uh, uh, Thijs uh, Kuiken hè met uh, I am uh -huh. en uh, The Secret Love Parade komt volgende week te gast dat is allemaal wel verwant met elkaar eigenlijk hè die muziek ja het is rustige, kleine, vrij intieme muziek. Ja. Dat is grappig. Hoe is dat, dat Snowstar? Dat is up and coming. Er zitten dus uh, leuke bands nu. Ja, ja absoluut. Wat ja, maakt ze het... zo goed? Um, nou, dat precies. <laughs> ja, dat. dat ja, um... Of ze zetten jullie helder in de markt, ik weet het niet. Oh, wat maakt Snowstar zo goed? Ja, dacht, die ja. bands. Nee, Snowstar. <laughs> oh, ja. wat je. Uh, um, uh, even denken. Ja, nou ja, ja, ik denk dat het gewoon uh, uh, uh, ja, aansluit op waar we mee, waar, waar, weet je wel, Dat het aansluit op waar wij, hoe wij hoe we, waar we mee bezig zijn hoe we Precies. werken. En dat. Uh, nou. hey, ik ga iets anders vragen. Ik ga jou vragen de teksten. Nou, uh, jij vindt het prettig als iedereen er maar uithalt wat hij er, wat eruit wil halen, heb ik ergens gelezen. Voor ieder wat wils. Nou, op zijn zacht gezegd zijn jouw teksten uh, multi-interpretabel. Het is een eufemisme voor insblauwe hinein of nog directer. Af en toe vind ik het echt wel een hele vage meuk. Oké. Okay. <lacht> uh, extra extra minded, uh, minded. Mm. Mind, extra mind. Nou, let op, extra mind. Het eerste nummer wat jullie, uh, wat jullie zongen. Ja. Uh, wat is dat, extra mind? Het uh, is Shakespeareans voor uh, obsoliet. Wat weer zoiets betekent als... Ja. Overbodig. Uh, ja, ja, ja. oké. Okay. Goed. Maar ik heb het gevoel dat je soms ook teksten schrijft. als een soort. Uh, écrituur-automatiek. Dat het gewoon. die woorden lekker bij elkaar liggen of klinken. Of... Ja. En dat de betekenis gewoon niet zo heel erg belangrijk is. Um. Want anders ben je wel een heel obscure poëet. Af ja. en toe. <laughs> Echt een vijftiger, weet je wel? Ja, inderdaad. Maar ja. Nee, maar daarom, dat, dat is wel een beetje, mijn, mijn, dat is een beetje de grens, zeg maar. Als ik iets heel vaag schrijf, dan denk ik van... ja, er zijn nog veel vagere dingen geschreven. Ik kan nog wel even doorgaan. oké, okay, oké. Okay. Maar goed, maar dat, ik bedoel, je hangt dus niet heel erg... als je aan het zingen bent ook aan de betekenis van de woorden... maar misschien ook vaker aan de klanken, of weet ik veel. Dat, dat denk ik wel eens. Ja, maar, ja, maar voor mij... Ja, ik, ja ik probeer wel altijd, ja, probeer wel altijd voor, voor mij heeft het een bepaalde uh, waarheid zeg maar er zit, de, zit er een ja weet je wel, natuurlijk is er zit een emotie in en ik heb heel vaak dus het moet voor mij wel uh, ik nee, probeer het wel weer ik probeer het rond te maken met dat het, dat het klopt bij, bij mijn idee zeg maar dus uh, on, ja weet je en daarom ja, ik, als je het leest dan hoef je het, niet, hoef je het niet te begrijpen maar voor mij klopt het aan uh, aan mijn beeld van wat ik wil zeggen in het nummer ja, dus... lied misschien ook misschien beetje abstract. Ja, oké. Okay. Nee, maar dit is ook niet zo heel erg. Maar het, uh, er zit ook wel, uh, je ziet ook wel dingetjes uh, langskomen. Zoals dat, dat Bowman's. Uh, ik wou dat ik twee hondjes was. Dan konden we ja. samen spelen. Uh -huh. He, in het in, lied in, in, in nummer Als. Weet ik weet niet of jullie dat nog gaan doen. Ja. He? Ik hoop ook dat jullie Een Full nog gaan spelen, natuurlijk. Okay. Want dat is natuurlijk eigenlijk wel. Vind ik vind een beetje jullie hit, hè? Uh -huh. dat, dat, nou, het is een heel bijzonder liedje. Goed, eh. Uh, ik vind het in ieder geval wel verfrissend hoor. Dat jouw liedjes niet gaan over I love you and I miss you so. Dat, uh, dat is. Uh... Maar goed. Uh, je hebt ook een muziek meegenomen. Ik had gehoopt dat je iets van. Uh, dat je dit nummertje had meegenomen. Laat even, even een stukje horen. Want het is mijn lievelingsnummertje. Ik zei het je net al. Dit is dus 19. Wat is het? 73. Ah. Even een klein stukje. De man. In de morning, we ride the river every day. I said on the bank and I holler when it passes. Eel man, I ride it today. Nou, daar moeten jullie heen, hè? Oh, ja, dat is leuk. Want dit, dit is niet alleen slow, maar dit is ook ontzettend gaaf. Gelach. Ja. Ja. Oh, dit vind ik zo heerlijk. Ik kan helemaal op weg. Maar dit is dus 1973. En uh, ik bedoel, het is nu 19, uh, 2012. Ja. Leuk toch, die link? Huh? Maar jij hebt ook iets meegenomen waarvan je zegt... Uh, je, of Gerrit zei van, nou, als je dit hoort, dan wil je dat hele plaatje hebben. Ja. En, oh, ja. is het? en En vertel waarom en Ja, hoezo? vertel jij maar. Ja, vertel jij maar. Julian Lynch? Want jij hebt het uitgekozen. <laughs> Naar de micro. Wat en... is het? Gerrit? Naar de micro. Ja, eh... Uh... Ja, uh, ja dat is super ja. Ja, nee, mooi. Nee, ja, je hoeft het helemaal niet me. te maken. Hoeft het nee. helemaal niet aan te kondigen? Nou, laten we dan maar gaan luisteren. Ja, ja. super mooi. Ja. Ja. Het is gewoon iets wat. Ja, Luister het vooral. Kom niet.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 Het is uh, Lo-Fi folk experimental psychedelic ambient. Komt uit New Jersey en hij speelt de klarinet. Dat is wel heel bijzonder uh, om te horen. Dat hoor je niet, eh, niet vaak in deze muziek. Uh, het was een keuze van, uh, van Luik. Uh, ze hebben nog veel meer, maar ik bedoel, uh, we moeten hun zelf gaan, gaan luisteren weer. Uh, en ik heb ze gevraagd om ook even natuurlijk een jingle te maken. Is dat al gelukt? Nee nog, niet. nee, nog niet. Denk er eens even over na. Wat, wat, gaan, we, wat gaan we voor moois horen nu, jongens? Als? Ja. Het titelnummer, het titelnummer uh, van het prachtige album Als uitgebracht bij uh, Snowstar Records. Even, Hoort hij? Hoort dat? Die brom eronder? Zal wel, ja het kan. Er komt Artie dadelijk uh, langs Dendren. Ik dacht, dan is hij even, even rustig. Uh, ik wou eigenlijk op... pak ik nog even de, de losse microfoon? Uh, Gerrit, uh, eventjes uh, met jou. Want jij hebt, jij, jij, jij hebt natuurlijk ook al... Oh, ontzettend veel muzikale sporen... Uh, achtergelaten. Uh, ik noem eens wat bands. Adept. Bonne aparte. Ja. Uh, dat was een beetje tegenovergestelde Van Luiken hè? Eigenlijk. Beetje wel, ja. Ja. Hoe omschrijf je die muziek? Uh, Geluidsmuren. Nou, ja, inderdaad, een stuk uh, energieker, laten we het zo. Uh... Ja. En, en, en dat was helemaal losgaan, juist. Ja. ja. En, en hoorde dat bij een fase in je leven, dat je nu dit doet en toen dat? Nee, ik denk het niet. Want ik denk dat aan de ene kant is het, uh, het compleet wat anders, zeg maar. Maar um, ja, ik denk dat op zich de. Um, de gerichtheid, gewoon qua ja. Toen, toen wilden we ook gewoon dingen. Ja, natuurlijk is het wel zo dat je toen ook gewoon dingen wilde maken. die gewoon uh, uh, ja voor mij met Bonaparte vooral zeg Maar dat was gewoon puur dat ik gewoon ja een, een uitlaatklep voor frustratie eigenlijk. Zeg maar dat bedoel ik, oké. Okay. En ja, maar ondanks dat, zeg maar. er is nog wel een soort vanzelfde gerichtheid. Zeg maar in dat zocht je ook naar een bepaalde bijzondere manier om dat te doen. En dat hek, ja, ik weet niet. Ondanks dat herken ik toch heel veel in hoe Lucas, zeg maar, deze muziek ook maakt. Zeg maar. En ja, dat is ook waarom ik hier heel graag. Uh, ja. ja, maar je, je, in speel. ja Ja, en, dan, en dan, dan las ik, ik heb het niet gehoord, of ik kon het nergens vinden, dat je samen met je, met je vrouw een psalmenalbum maakte. Ja. Ja. Nee, ik heb wel een flatje gehoord. Het moet er moeten niet gekke woorden. <lacht> <lacht> Vertel, de, de plaat heet Geneve. Ja. Uh, ja, ik, uh, dat klopt. Ik, ik ben uh, christen. En ik, heb, ik zit in de kerk, zeg maar, in de gegeven vrijgemaakte kerk. En daar zingen ze al heel lang psalmen en zo. En dat gegeven, dat, uh, ja, dat vond ik eigenlijk uh, gewoon heel interessant. Dat dat gewoon sinds. Die melodieën zijn in 1551 zijn die gemaakt. Door een stel gasten die dachten: van nou ja, we moeten op een bepaalde manier uh, wat zingen in de kerk of zo. Dus toen nou, in een korte tijd zijn die dingen gemaakt. Lijken allemaal heel veel op elkaar. En vervolgens wordt dat gezongen tot. Vandaag de, de dag, zeg maar. Dat, um, nou, ja. dat vond ik gewoon een, een, een bizar gegeven. En daar, ja, dat vond ik... Uh... Dat wou je ze opnieuw laten klinken of ja, zo. Precies. Een soort versheid Ja, inderdaad. Omdat het eigenlijk ja. ook... Als je tegenwoordig naar luistert in een kerk... Dan denk je soms ook wel een beetje van... Nou ja, ik kan ja. ook wel horen dat het uit 1551 komt, zeg maar. En dat het ook niet meer zoveel met deze tijd te maken ja, ja. heeft, zeg maar. Ja. Nou, bijzonder. En, en, en wat voor band zit je momenteel dan naast uh, uh, Luik... Uh, nou, qua bands die live ook spelen en zo is het op dit moment even alleen leuk. Like. is alleen leuk. Like. Oh. oké. Okay. Hey, en wat is muziek voor jou? Hoe belangrijk is dat? Uh, ja, superbelangrijk. Gewoon, uh, ja, ik probeer gewoon mijn leven er wel zo op in te richten, zeg maar. Dat ik daar gewoon de hele tijd mee bezig kan zijn. Ja. De rest van mijn leven is dat, zeg maar, in dienst om tijd vrij te spelen voor de muziek, zeg maar. Lukt dat dan een <laughs> beetje? Jawel, ja, het is, ja... Ik denk dat het voor iedereen kan, hoor. Als je gewoon ja. maar... Uh, dan moet je ja. gewoon op andere fronten... Misschien wat eerder er ergens genoegen meenemen nemen, of zo. Ja. En waarom trekt dit, dit, dit trage jou nu zo? Um. Ja. Weet je wat? Ga, laat, me maar, laat nog maar. Gaan jullie nu dat mooie nummer voor mij spelen? <laughs> voordat het uh, oh. straks te laat is. A fool, a fool. Oh. Ja? we willen echt bye and bye. Oh, bye and bye. Oh, maar en dan ook nog een voel? Ja, jij wil het. Nog gaan snel, <laughs> Wat is, er dan? is het dan? Is het te moeilijk? Nee hoor. Hoezo, waarom wil je het niet spelen? Ja, die is mooi met het orgeltje. Oké, okay, ja. nou goed, doe wat jullie willen. <laughs> jullie dag. Nacht. Als is, dan gaan we En dat is wel jingle Oh, Let me in to its cave. het mooie orgel gehoord. Bartsen. Ja. Nou, het is natuurlijk geen tijd meer voor uh, uh, de voet. Dat hebben jullie leuk gedaan. Nou, dan draai ik dat zelf wel gewoon van de plaat, hoor. Volgende week. Dus, uh, <lacht> maakt mij helemaal niks uit. Uh, maak nog maar eventjes snel een jingeltje. Ja? Dan, uh, de, uh, Wie kan me dan even zeggen wanneer jullie eerste optreden weer ergens is? Uh, dat is volgende week donderdag 1 maart in Paard van in Den Haag. Oh, leuk de opening geweest ah, is, met gaan... de Black Atlantic met de Black oké okay. nou hartstikke goed uh, en, uh, zijn er nog leuke uh, internationale contacten gelegd op noorderslag uh... dat komt nog oké okay. goed doe die jingle even ja uh, uh, even een stukje de vol. wel een stukje doen? oh dat is leuk. leuk nog anderhalf minuut jongens oh. <laughs> Dit is de nacht van het goede leven met Alice Lind. het goede leven. Oh. Uh. <laughs> nou ja, oké, okay. hey jongens, uh, uh, hi, daar is de en Paula. Al? Hey, hartstikke goed. Ik wens jullie ontzettend veel succes. Heel lief Dank dat je jullie hebben willen komen, uit het rotje kna, ah. en dat jullie nog helemaal terug moeten. Het is toch wat. Maar uh, uh, een tweede plaat komt er ook vast wel aan, want het gaat hartstikke goed. Ja, volgend jaar. Over. Na de zomer. Na de zomer. Nou, ik wens jullie heel veel optredens oh, in binnen- en buitenland. <laughs> en uh, uh, goede reis terug. Dank je wel. En als je kijken Bart denk denkt, wat moet ik nou doen? Ja, slotjoen. <lacht>